Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Twee daders van de avond neemt de wind af en is het op de meeste plaatsen droog. Morgen is bewolkt en valt er soms regen. Er dan opnieuw, staat dan opnieuw een stevige zuidwestenwind. En het blijft zacht met minimaal tussen de 12 en de 14 graden. Dit was het NRS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 We zijn er nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek... Abadjan, en informatie voor Zandvoort in de regio. En wat gaan we precies in dit uur allemaal doen? Uh, ter, nou, terwijl de klassieke liefhebbers van klassieke con, uh, classic concerts... Uh, momenteel genieten van een uh, optreden van het Symfonieorkest Haarlem... in de Protestantse Kerk, gaan we inderdaad weer het tweede uur in. En wat gaan we het tweede uur doen? Uiteraard luisteraars rond de klok van half vier de evenementenagenda... want er is natuurlijk van alles in en rondom om Zandvoort uh, te beleven... En dat komt allemaal voorbij tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de, uh, in, uh, de hockey topper Kampong uh, tegen HGC in de hoofdklasse Heren. Momenteel nog een tussenstand van 0 tegen 0. We houden die voor u in de gaten. En natuurlijk de derde uur hebben we nog Pit Report om kwart over vier. We kijken vooruit naar de race van uh, de Formule 1 die om vijf uur verleden gaat worden in het de Autodroom. Gotte Carlos Pace. Ja, ja. En uh, hoe, hoe Max Verstappen uh, op de startgrid staat... dat hoort hij allemaal rond de klok van kwart over vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende twee uur... te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. Gezellig en heel veel goede muziek natuurlijk. Wat dacht je van de, deze plaat van Duran Duran? Ze waren toen de tijd een hele, hele tijd weg. En in één keer kwamen ze terug met deze prachtige single. Hier is The Ordinary Worlds. Nou, ik weet in ieder geval één zandvoorter. Jawel, één zandvoorter. Die <laughs> helemaal weg is van uh, deze groep Durand Durand. Dat is Sander. Dus ik draai hem speciaal even voor, Sander. de Ordinary Worlds. Ja, uh, wij gaan bedankt worden. Het college oh. bedankt alle betrokkenen bij de opvang van de vluchtelingen. Van 3 tot en met woensdag 11 november dit jaar... ving de gemeente ruim 140 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea op... in de Sporthal. Een enorme prestatie voor een kleine gemeente als Zandvoort. Maar de operatie is geslaagd. Met alleen de eigen organisatie was het erg lastig geworden om de opvang in zo'n korte tijd te organiseren, al dus de gemeente. Gelukkig kon de gemeente rekenen op ruim 200 vrijwilligers, diverse organisaties, bedrijven die direct hulp aanboden. Door deze hulp is de crisisopvang zeer goed verlopen. Het college van burgemeesters en wethouders is dit niet onopgemerkt gebleven. Daarom worden alle betrokkenen die hebben meegewerkt... uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 19 november... van half 4 tot 5 in Gebouwde Krocht aan de Grote Krocht 41 in Zandvoort. Oké, okay, tot zover dit nieuwtje. En wil je op de hoogte blijven van uh, alle Zandvoortse nieuwtjes... en je hebt hem nog niet, download hem dan even. Hè. Onze eigen CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store... en zelfs ook in de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En dan krijg je een berichtje binnen als er een uh, belangrijk bericht is uh, uit Zalfvoort. En dat berichtje, dat kan je ook weer uitzetten trouwens. Heel eenvoudig via de app, onder instellingen. Maar goed, daarover binnenkort nog veel meer. Eerst weer meer muziek. Hier is Dan Hartman en We Are The Young uit de jaren 80. Deze man, Danny Hartman, ken je natuurlijk wel van de, die knetter van de hit, hè? Destijds in de discotheek en nog steeds populair trouwens. We Light My Fire, daar heb ik het over. En dit was een andere single van hem. Ook leuk om weer eens uh, terug te horen. joh. We Are The Young. ZFM ook nog jong, hoor. Al 25 jaar dit is al voor. Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Deze single van Shaggy op de Zandvoortse Radio. Dat was uh, I Need Your Love. Ja, jij volgde uh, de hockeywedstrijd uh, van vanmiddag. De topper. En daar is uh, inmiddels gescoord. Ja, het, dat zie ik. En uh, niet door de nummer 1 van de hoofdklas, de kampong. Hum? Maar door HGC in de laatste minuut. Van de eerste helft heeft HGC gescoord, dus HGC leidt met 1 tegen 0. Nou, we blijven nog even door doorsporten naar Kenyamu gaan. Juist, en uh, twee goede berichten, want Jelle Kuipers behaalt een zwarte band. Op zondag 2 november behaalde judoka Jelle Kuipers zijn eerste dan. De 16-jarige Kuipers is al vanaf zijn vierde jaar bezig met de judosport... en lid van sportcentrum Kenyamu in Zandvoort. De heemstedenaar komt trouw elke week naar Zandvoort om zijn judovaardigheden bij te schaven en niet geheel zonder resultaat. Op 16-jarige leeftijd mag hij dan ook zijn zwarte band omknopen. Zijn trainer Marcel van Rey is uitermate trots op deze jonge judoka en het behaalde de resultaat. Zo vertelde hij dat er in de loop der jaren honderden judoka's langskomen die voor een bepaalde periode aan deze sport ruiken. Een handjevol redt het echter tot de eindstreep. Het behalen van de bruine band is al super... maar het behalen van de zwarte band is een unicum... en een beloning voor jarenlang keihard werken. Jelle maakt deel uit van de ploeg en is een echte doorzetter. Richard Bakker, die eerder dit jaar zijn zwarte band haalde... was de perfecte valmaat voor Jelle. Ze overtuigden de examencommissie van Kuipers technische vaardigheden. Gefeliciteerd. Dan nog meer goed nieuws van Ken Yam Yu. Tweemaal goud voor talentvolle tieners... Af Afgelopen zondag voor een week hebben twee jeugdige zandvoorters... in hun individuele gewichtsklasse het Noord-Hollandse kampioenschap judo... voor zich opgeheist. Kylie Nuiten en Ayub El-Gourari mochten de hoogste treden... van het Eerse beklimmen en om zich de gouden medaille om te laten hangen. Enkele weken daarvoor moesten de twee tienjarige judoka's van Kenyamju. Uh, zich nog wel plaatsen voor, via de voorronden. Wat zondag overbleef mag gezien worden als een geducht deelnemersveld... in de beste jeugd judoka-district van Nederland. Het kampioenschap voor judoka's tot 12 jaar... vormt meteen het hoogste haalbare podium in hun leeftijdscategorie. En dan nog uh, Salfords voetbal. SV Salford 1 heeft gisteren gespeeld tegen de Stormvogels. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen met een 3-0 uh, eindstand... Nou, mooi resultaat dus voor SV Salvoort. Hier is Frankie Valley. De zondagmiddag van CFM, hoorde je de single van Frankie Valli en The Four Seasons en Oh What A Night. Ja, zo meteen de evenementen met de evenementen voor de komende dagen. Maar eerst de nieuwe single van Ellie Goulding en die heet On My Minds. ...van de CFM met een zee van muziek en een golf van informatie. Daar hebben we weer eens, de oude leus van de CFM. Jorde de Ellie Golding en All My Minds, haar nieuwe zingel. Het is uh, inmiddels half vier geworden, tijd voor de evenementenagenda. Ja, en uh, luisteraars, en terwijl de klassiek was nu uh, genieten... ...van een uh, klassiek concert in uh, de protestantse kerk van het Symfonieorkest Haarlem... ...gaan wij uh, de evenementenagenda doen. Hij is wat korter dan gisteren, vind je het gek? Uh, nee, de nee, dag Goed, eh, allereerst, u, kunt natuurlijk, u bent van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... aan de Svaluweestraat nummertje 1... want daar is nog tot 22 november de tentoonstelling Flower Power. Het Zandvoortsmuseum exposeert Marianne Neerboud... met haar solo tentoonstelling Flower Power. Nog tot 22 november van dit jaar. Dan, de Spaanse tapasweken zijn weer begonnen bij Café Koper... en wel tot en met 6 december... Kopertje wordt deze week warm en gezellig Spaans café. Ze duiken weer drie weken in de keuken eh, in en koken de, de Spaanse sterren van de hemel. Oude vertrouwde toppers zullen op de kaart staan, maar ook zeker een aantal nieuwe verrassingen. Bijhorend zal het diverse speciale geselecteerde open wijnen uit Spaanstalige gebieden. Dus proef en geniet dat allemaal tijdens de Spaanse tapasweken nog tot 6 december bij Café Koper. Aanstaande woensdag, de kleintjes zijn al helemaal in de Sinterklaas-sfeer... maar aanstaande woensdag op 18 november zijn ze ook weer van harte welkom in de bibliotheek. Louis Davis Carré nummertje 1, want daar is weer de peuterbiep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen. Alle peuters verzamelen. De peuterbiep is weer gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. S woensdag zijn de peuters en hun ouders, grootouders of oppassen... welkom in de bibliotheek Zandvoort. De toegang is gratis. Dat allemaal van 10 tot 11 aanstaande woensdag op in de bibliotheek Zandvoort. Dan gaan we naar volgend weekend, 21 november. Dan is het weer racen geblazen op het circuitpark Zandvoort 100. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op het circuitpark Zandvoort.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 Meer informatie over dit evenement... en ook over alle andere evenementen van het Circuit Park Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.circuit-zandvoort.nl En last but not least, ook weer... Sinterklaas gaat op bezoek bij Rabbel. En dan heb ik het op 22 november om 3 uur. Rabbel gevestigd aan het Kerkplein nummertje 7. Op zondag 22 november komt een goedheiligman op bezoek bij Rabbel. Kinderen kunnen met de Sint op de foto gezellig liedjes zingen... en voor de eerste honderd kinderen zal er een leuke attentie aanwezig zijn. Rabbel zorgt op deze dag voor limonades voor de kinderen. En voor de ouders staat er een kopje koffie voor 1 euro'tje. Of een cappuccino voor 1,50 euro klaar. Dat allemaal op 22 november van 3 tot 5. Bij uh, Rabbel aan het kerkplein nummertje 7. Nou, dat is zover. Weer voldoende te doen hier in Zalvoort. Je hoort de evenementagenda. En de evenementen kan je ook op je gemak nalezen. Uiteraard via de app van CFM. De ZFM Zalvoort app. Kijk je gewoon even onder evenementen. En dan krijg je ze allemaal keurig netjes op een rij. Drie, overal vier. Hier is hij nog een keer. Rick Astley en whenever you need somebody. I've been stood up, messed around and taken for a good Dat was Rick Ashley en Whenever You Need Somebody. Ja, we kijken nog even naar de hockeywedstrijd. Hoe staat dat daarvoor, Albert? Ja, uh, de tweede helft is vier minuten oud, luisteraars. Kampong, de, de lijst aanvoerder in de hoofdklasse heren, ontvangt het zesde geplaatste HGC. Maar HGC staat nog steeds verrassend op een 1-0 voorsprong. Feel your pain. Als we zo naar buiten kijken, vanuit de studio aan de Tolweg 10 nou, dan begint het alweer aardig donker te worden hier. Er nou, is vandaag ook niet echt licht geweest, hè, trouwens. Niet echt, nee. Niet, niet echt niet, nee. Niet nee, echt. nee. En de komende dagen ook niet. Nee, nee dat gaat, gaat niet lukken, niet. We hadden reference white bands en pick up the pieces. Daarmee werd het kwart voor vier. Ja, en ik heb gehoord van Albert-Jan dat we gaan tennissen. Ja, uh, luisteraars. Maria Sharapova heeft Rusland in de finale om de FedEx-cup tegen Tsjechië... op voorsprong gezet. Dankzij haar 3-6, 6-4, 6-2 zegen op Petra Kvitova... leiden de Russinnen in Praag met 2 tegen 1. Kvitova had de laatste twee duels met Sharapova, van Sharapova, met Sharapova gewonnen... en begon ook nu goed aan de wedstrijd. De Tsjechische maakte amper fouten, serveerde goed... en pakte overtuigend de eerste set. Sharapova vocht zich echter knap terug in de wedstrijd... zette Kvitova vooral op de tweede servers onder druk... en pakte de set na een break op 4-4... In de derde set uh, oogde Kvitova vermoeid. Ze maakte steeds meer fouten. En met vijf games op reis sleed de Sharapova de zegen binnen. Dus 2 tegen 1. Rusland tegen Tsjechië. En uh, wordt vervolgd. Nog één punt en, uh, voor Rusland. En ze hebben de FedEx Cup gewonnen. Nou, dat is mooi. En hier is uh, Adel en Hello. Hello. It's me.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 Ik me toch weer een beetje een radiopiraat als ik deze draai, eh, Albert-Jan. Ja, dat is Uit de jaren 80 een 12 iets. Ja, zou ik ook wel genoeg zeggen, denk ik. Je de een young en seduction. Ja, we gaan weer even kijken naar de hockeywedstrijd die op dit moment gaande is, Albert-Jan. Ja, het is al juist gescoord door Kampong. En die hebben dus de zaak gelijk getrokken tegen HGC. Tussenstand 1 tegen 1. Volledigheid zei halve even alle tussenstanden... van de heren van vandaag in de hockey. SCAC ontvangt Rotterdam. Tussenstand 1 tegen 1. Pinoquet ontvangt Hurley. Tussenstand 1-1. Oranje-zwart Bloemendaal. 1 tegen 0. Scharweide Den Bos 0 tegen 1. Amsterdam haalt uit tegen uh, Voordaan. 9-1 is daar de wow. tussenstand. En zoals gezegd... Kampong ontvangt HGC de koplo koploper. Daar is de tussenstand momenteel 1 tegen 1. Tot zometeen na het nieuws en weer van 4 uur. Dan zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zondag op CFM. Je eigen lokale omroep met 24 uur per dag muziek en informatie. En hier is Elton John. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could almost say.